In de winter hebben ze kou De toekomst bitter, somber en grauw En een huis hebben ze niet Geen krediet en geen perspectief Ja, en jou leeft op de straten in midden van de vele gevaren uh. Hopen dat het ooit stopt Of is dit zijn noodlot